Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De orkaan die op weg is naar Florida is weer krachtiger geworden. Milton, zo heet hij, is nu een storm van categorie 5. Hoger dan dat gaan ze niet. Miljoenen inwoners van de staat hebben het advies gekregen om er van door te gaan. Dat geldt ook voor de pinguïns en andere dieren bij dit aquarium. Zij kregen tijdelijk een ander plekje. We have nine African penguins and they are on our first floor and in their home. Uh, but we do have temporary home built for them and they have moved up to the second floor, well above any type of tidal surge that might affect uh, the building. We plan for things like this, so they have nice homes, uh, even though they may be a little temporary. De tijd begint te dringen om nog weg te komen. Waarschijnlijk komt Milton komende nacht aan land in Florida. President Biden zei gisteren dat het mogelijk de zwaarste orkaan in meer dan 100 jaar zal zijn. Het Israëlische leger heeft drie ziekenhuizen in Gaza opgeroepen om medewerkers en patiënten te evacueren. Er wordt zwaar gevochten in het noorden van de Gazastrook waar die ziekenhuizen liggen. Een van de ziekenhuizen zegt dat ze daar niet aan meewerken. Doen ze dat wel, dan is er helemaal geen medische hulp meer voorhanden in de buurt. En van de ruim 6000 daklozen in Nederland is een derde vrouw en één op de vijf minderjarig. Het is voor het eerst dat er een grote telling is gedaan naar dak- en thuislozen in 55 gemeenten. De gemeenten gaan bekijken of ze de dakloze opvang anders moeten organiseren nu ze dit weten. Jurgen Klopp keert terug in het voetbal. De Duitser was de afgelopen jaren trainer van Liverpool en haalde daar grote successen. Nu gaat hij aan de slag bij Red Bull, dat over de hele wereld voetbalclubs heeft. Dat was groot nieuws op de Britse tv. Een beetje breaking nieuws. En dit zal zeker interessant zijn voor Liverpool-fans. Want onze collega's at Sky Germany are reporting dat Jurgen Klopp... Is To become the new Global Head of Soccer at Red Bull. Former Liverpool Manager, of course. 2025. gaat toptalenten scouten en trainers van Red Bull over de hele wereld coachen. Het weer nog, vooral in Limburg wolken en veel regen. In de rest van het land is het wisselend, grijs en af en toe een bui. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. En het wordt vandaag max 16 graden.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 Welkom luisteraars, terug bij uh, Duifzaag de week door. Dat heb ik al lang gedaan, dat heeft u in de eerste twee uur kunnen horen. Het laatste uurtje tot twaalf uur, dan komt mijn collega Hans Wassenaar het van me overnemen. En uh, ik uh, begin met een, een smaakje honing. A taste of honing. Herb Albert en Zee Tijuana brood, natuurlijk. Dan zit hij gewoon op met dat taste of honey. Nou, hè. Liefje, nou dat ik jou gevonden heb. Ik laat je nooit meer gaan. had ik dus uh, een dame die zowel uh, wit is als zwart is. En hij is door Mary Zwitser uit Zandvoort. En Mary, jij uh, hebt geraden dat het Silla Black was. Nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Luisteraar, dat hebben we ook weer gehad. En dan uh, kunnen we nou uh, overgaan tot de volgende plaat alweer. En dat is uh, Brokel Harm. Nee, het is geen Harm. Broccoli Met The Wider Shade of Pale. Mensen door elkaar en dan is gewoon een substitute voor een andere guy. Eh. Waar heb ik het over? Over wie heb ik het over hoe? Ja, over de hoe? een band die in de jaren zestig hun complete instrumentarium op het podium verwoestte. Aan het eind van hun optreden vlogen drumstelsel door de lucht, de gitaren werden doormidden geslagen. Niet te geloven. Ja, wel te geloven. echt gebeurt de hoe. en ja, Die zullen waarschijnlijk goede sponsors hebben gehad, want die instrumenten kosten natuurlijk een vermogen. Maar kennelijk ook in de jaren zestig waren er een aantal sponsors die ervoor zorgden... dat dan weer een nieuw drumstel werd opgezet. Een nieuwe gitaar in de, in de bus kwam. En dan uh, gingen de mannen onverstoord... uit onverstoord gingen ze door. Uh, wat ging ik ook weer doen? Nou, ik ga nog een plaatje draaien. Halleluja. Een beetje gelovig houden. Ook een beetje vroom moeten we het houden. Duif vroomt de week door. En vraagt u zich af wie zijn dit nou? Dus milk en honey. Ja, melk en honing. Halleluja. Sunshine and be free again like a bird Melk en honing, en uh, bij, bij mij is aangeschoven. Het is niet Hans Teeuwe, het is wel een Hans. Ja, is... die wel, ja. <laughs> hey, hey, Hans, jij weet wie dat, uh, wie dat waren, hè? of nou, tenminste, wat vol... ze hebben gedaan. Ja, volgens mij hebben ze meegedaan met het Songfestival. Oh! Ja, en volgens mij hadden ze gewonnen ook met dit liedje. Maar dat weet ik allemaal niet zo zeker, hoor. Halleluja, het is wel... Ja, hallelu... hè... jij ja, blijft wel vroom, hè, jij, hè, Ik ben heel vroom. Ja, dat man. dacht ja. ik al. Hé, hey, Hans, wat, ja. uh, wat vind jij van de wereld op dit moment? Weet echt weten? Is de gewetensvraag? Ja, ja, ik vind het niet zo geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik, uh, nee. Maar ja, moet je luisteren, dat zeiden onze ouders eigenlijk ook altijd. Hè? Is dat zo? Ja, met precies hetzelfde jongen. Het, het wordt altijd slechter, zeggen ze dan. Maar ik weet niet of het zo is. Ja, mijn ouders hebben ook de Tweede Wereldoorlog natuurlijk meegemaakt. Ja. Mijn vader is zelfs afgevoerd naar Duitsland. om daar verplicht te gaan werken in een uh, munitiefabriek. Ja. Is uh, gevlucht in een pakje van de SS. Uit Duitsland om over de grens te komen. Uh, vlak voordat de Wereldoorlog uh, eindigde. De Tweede Wereldoorlog. Uh, maar ja, toen werd mijn vader, omdat hij zo'n SS-pakje rondliep, werd hij opgepakt natuurlijk. Ja. En toen werd hij afgevoerd naar uh, de plaats waar hij woonde, Haarlem. En uh, ja, het werd hij eerst even opgesloten in de. Ja. Bij de koude hoorn die... Uh, ja, dat weet ik nog wel. Ja, de oude kazerne, hè? Van ja, ja, ja, nou ja, toen moest mijn vader bewijzen dat hij dus te goede trouw was. Ja. En gelukkig had mijn vader dus uh, in Nederland een aantal uh, connecties... waar hij ook uh, ondergedoken had gezeten in ja. dat SS-bakje. Onder meer een boer in Culemborg. En die heeft verklaard schriftelijk uh, dat mijn vader te goed de goed trouw was... En, ja. Nou ja, meerdere mensen... Heb, heb je wel nog gehad. Ja, maar. meerdere mensen hebben uitgelegd dus dat hij, dat hij uh, uh, inderdaad het uh, uh, pak had aangetrokken om te kunnen vluchten. Ja. En nou, mijn vader, na een week of twee is hij ook weer vrijgekomen en het is gelukkig allemaal goed gekomen. Goed zo. Toen weer bij mijn moeder gekomen en als dat niet was gebeurd, Hans... Dan had de, jij er niet geweest. Dan had ik er niet geweest. Nee, dat was mogelijk. hè. Ja, maar dan hadden de luisteraars natuurlijk ook geen duifzaagde week nee, nee, nee, nee. Maar, maar ik vraag mij eigenlijk altijd... Jij moet wel een hele goede conditie hebben eigenlijk, hè? Wat, want? Wat? Nou ja, jij, als jij het elke week die week doorzaagt... Dat is toch een aardige klus, denk ik. Ja, maar en met een handzaag, hè? Met, ja, daarom. Ja, dat heb ik gezien op Facebook, ja. Maar jij anticipeert op mijn volgende vraag. Want ik had jou willen vragen. Kun jij niet een kettingzaag voor me regelen? Ja, ga ik doen voor je. Oh. Ja, nee, ik heb ook zo'n elektrische met zo'n hele grote zaag er dan, weet je wel? Oh ja. Ja, die kan dat neem ik volgende keer voor je mee. Nou, dat vind ik ook. Maar, maar dan moet ik wel wat vroeger komen natuurlijk. Ja, heel vroeg moet je dan komen. Ja, ja, maar, ja, wij vragen ons wel af, jij bent ook gisteravond weer geweest. Met App en vloed. Ja. En slaap jij hier? Nee. Nee, nee. niet. Nee, ik slaap hier niet. Maar uh, als ik nou om twaalf uur er vertrek s'nachts... Ja. dan is het uh, doodstil op de weg over het algemeen. En dan kan ik gewoon uh, rustig maar ook aan de snelheid houden... op de Zandvoort-Salade. mag je maar vijftig... Ja, lekker. Ja, eerste, eerste stukje mag je 60 tot uh, Bennenbroek. Ja. En dan. Uh, nee, Bentveld moet ik zeggen. Ja, Bentveld, ja. Be en, en dan mag je maar 50. Maar ondanks dat feit ben ik meestal zo rond kwart over 12 in Bloemendaal. Ja. En dan ga ik nog niet naar bed, want dan wil ik nog even Niels Uur kijken. Uh, of, of eventjes naar. Uh... Ja, dan moet, je, dan moet je ook schakelen voordat je naar bed gaat, hè? Ja. Ja, ja, ja dat ik, is ook. zo. neem ik meestal een kopje thee. Ja, zo. E, ja, misschien, soms ook wel eens twee kopjes thee. Zo. Ja, soms ja, ja, soms heb ik ook honger gekregen. Alan, en dan een broodje erbij. Ah, dan dan, dan komt dan kom mijn, uh, kom mijn kat, mijn uh, uh, uh, gezelschap houden, die komt altijd vrijen met me. Ah. Maar die wil dan ook, uh, voor dat vrije wil die wel beloond worden in de vorm van een, een lekker zakje kattenvoer. Ja, dat begrijp ik. En, uh, maar goed, dan, dan is het uh, ondertussen al zo'n één uur geworden. Snap? Ja. En dan ga ik naar mijn bed en ja. dan zet ik mijn wekker op 8 uh, op uur. Ja, ja en dan hij, doet... nee, iets vroeger, kwart voor 8. Oh, wij doen de 8 uur. Ja, maar goed, jij moet hier pas om 11 om, om, uh, uur zijn. Ja, maar wij gaan ach, elke dag gaan wij om 8 uur opstaan. Echt waar? Ja, dat hebben wij tegen elkaar uh, afgesproken. Wij gingen, vroeger gingen we uitslapen, want wij hoeven niet zo nodig meer natuurlijk. Ja. En uh, toen hebben we gezegd, de ochtend die wordt wel heel erg kort dan hoor. Dat is ook zo. Voordat je er koffie op hebt en, uh, en gegeten hebt, dan is het eigenlijk al middag. Goed, dan, dan ga ik dus nou ja, zo kwart over acht de deur uit weer, Hans. En dan ga ik richting Zandvoort. En dan kom ik hier binnengestrompeld. Ja. stammeling. in. Love is And so on the table. in. is a Chris Norman en uh, Susie Quattro. En Chris Norman is natuurlijk... Uh, die heb ik net ook al gedraaid... want die is liedzanger bij Smokey. Uh, dus dat is de man achter... Uh, Hoe de fuck is alles? En, en uh, ja, Susie Quattro. Samen uh, een prettig duo met stammeling in. Ze komen binnen gestrompeld. En uh, we gaan genieten van een stukje cabaret weer... want het is inmiddels uh, half twaalf geworden. En ik heb voor u uitgekozen... Henk Elsink. We hebben de klaar voor... Nou, nou... Nou, nou... Is dat lang geleden, mensen? Eh? Is dat lang geleden? Ja, heel lang geleden. We gaan met uh, Henk gaan we even de lift in. Centrale? Oh, dag jevrouw. U spreekt met Elsink. Mevrouw, eh, ik baar u even op vanuit de lift. Het is zo, ik wilde namelijk naar de zestiende etage... en ik blijf hangen op de veertiende. Eh, hè? Eh, Elsink? De naam is Elsink, ja. Hè? Eh? Natuurlijk, dat is E-L-S-I-N-K, Alsink. Uh, nu is het dus zo. Uh, ik zit dus in die lift. Ik bel u vanuit de lift. Ik wilde naar de zestiende etage. Ik ben blijven hangen op de veertiende. En ik kan er niet uit. Hé? Elsink. <coughs> uh, natuurlijk, mevrouw. Dat is uh, de E van Eduard. De L van Leo. De S van Simon. De I van Isidore, De N... Hé? Uh, uh, de I van Isidore, mevrouw. Hè? Nou, gewoon de Ivan Isedoen. <kliek> ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de Ivan Isaak, de S. van Simon, de O. van Auto, de D. van Dirk, tweemaal auto en Richard. Hè? Hè? Nee, ik ben Isedoen niet, ik ben Elzing. Juffrouw, luister even. Ik zei het al, ik zit op de veertiende etage in die lift. Die lift is kapot, ik kan er niet uit. Is het voor u mogelijk dat u iemand belt van de technische dienst die mij eruit kan halen? Oh, prima. Ja, Dank u wel, juffrouw. Dan blijf ik aan toestaan. Fijn. Een technische dienst de boer. <laughs> ja meneer. En ja meneer. Uh, meneer, uh, wacht even, voordat u verder spreekt. Het licht in de lift brandt uit. Dat brandt. En doet nou eens uit. Is het donker? Prima, dan is het uit. En uh, doet nou weer eens aan. Gaat het aan ook? Prima. Nou meneer, dan is mijn afdeling verzorgd. Ja, want ik ben namelijk technische dienst. Ik ben meer onderhuiswerkzaamheid, de lamp draaien en zo. Uh, u moet namelijk liftechniek hebben. Dan geef ik u even terug in de centrale. En dan vraag u over naar toestel 455. Ja, dat is liftechniek. Die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. Anders prettig weekend, meneer. Centrale. Oh. Lieftechniek 455, natuurlijk, meneer. Wie wil die spreken? Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten, dan maar prima. Wie kan ik zeggen dat er is? Kunt u even spellen? Oh, ik hoor het al. Meneer Isidor Elsewater, prima. Oh. Eh. Oh. Lieftechniek uh. Vijf af is waar. En, en ja, meneer. En, en ja, ja, meneer. En ja, meneer. En meneer. Ja, van Putt is al huis. Maar uh, waar uh, hangt u dan? Ja, maar doe ze gooi. Op de veertiende, aha. Ja, dan, dan moet u toch van put hebben. <SIL John> ja, want van put is namelijk voor de even en ik ben voor de honderd nummers. <SIL surround> maar word, veya, weet u wat u nou uh, doet, meneer? Nou geef ik u even terug aan dit uh, centrale. En dan vraag u even naar het uh, de van de personeelsuitgang. Ja, ken je niet van het uh, opvangen, want hij is uh, koud weg. Ja, als je een fractie uh, eerder vast was komen blijven zitten... had je hem nog uit. maar ja, weet alles maar eens uh, vooruit. Als je alles vooruit bij dan ken je met een uh, kwartje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan een broer van, want dat is dus mijn oudste broer, hè. Die heeft een hu huisje gekocht in 1957. Die heeft dat huisje vorige week verkocht. En toen. Uh, Waar? Oh, u hebt haast! Ja, nou meneer, dan geven we ook even een fl terug aan de centrale. En dan vragen we even naar de productie van de personeelsuitgang. Dat kan hij van put opvangen, want hij is. Ga weg. Ja, als van punt een uh, fractie langer gebleven was, had hij hem ook nog gehad. Maar ja, wij weet alles, maar is vooruit. Als je alles vooruit weet, dan kijk je met een nek uh, dubbeltje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan mijn broer van me. Dus dat is dan mijn oudste broer, hè? Waar? Oh, je hebt haast. Ja, dat, dat begrijp ik wel, meneer, maar ik ken er toch ook geen woord tussen. <lacht> Hallo, juffrouw, u spreekt weer met Elsing. Ik moet u eens even luisteren, ik zit nog steeds in die lift en ik wil er eindelijk in zijn. Doet u mij één plezier, geeft u mij snel de portier voor de personeelsverhang. Maar doe het snel, alstublieft, juffrouw. Portier. <lacht> en meneer, welke van putten bedoelt u? We hebben de zes. Heet die Gerrit? Uh, ik bedoel, heet die Gerrit van voren? Nee, ik bedoel niet, heet hij Gerrit van voren, ik bedoel, heet die van voren Gerrit? <lacht> meneer, ik kijk wel even in het bromvieshok. Gerrit? Uh, Gerrit, kom even, tell over voor jou bij mij in hok. Hallo, met Gertie van vette spreekt u? <lacht> ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou, en zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem. Zeg, meneer, mag ik u eens vragen, heeft u dat kleine turquoise knopje al geprobeerd bovenaan? Nou, kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir. En bovenaan zit een turquoise knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Nee, meneer, ik ben van putten van cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Wij worden zo vaak verward. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of die van putten die u moet hebben... nog in het pandje aanwezig is? Ja, dan vraag ik het even aan de portier. Zeg, portier, hoor eens even, daar zit namelijk iemand in de lift... die kan niet meer voor- of achteruit. laten staan op en neer. En nou zou ik jou eens willen vragen, die van putten die hij moet hebben... is die nou nog in het pandje, ja of nee? Heb jij erop gelet? Oh, ga ik niet op leten. Dan ga ik niet opletten, want daar ben ik er niet voor aangenomen. <lacht> ik ben niet aangenomen om hier te zitten maar niet om op te letten. <lacht> en als je mij niet aangenomen om op te letten, had ik er niet gezeten. Yes. Dus ik heb er geen flikker mee te maken. Oh, wat zeg jij, vies woorden? Oh. <lacht> Hallo? Nou, meneer die van Putten, die u moet hebben, is volgens mij naar huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven? Dat staan 8921 en een negentje. Goed, meneer, dan prik ik u door, hè? Centrale. Hè? <tie> Buiten gesprek voor de heer Van Putten, 89219. Natuurlijk, meneer, van waar belt u? Vanuit de lift, daar mogen wij u niet door verbinden. <tie> Juffrouw, doe me heel plezier. Ik sta nu lift en ik wil er nou uit. 8, alsjeblieft. Met mevrouw Van Putten. En meneer, met mij zit te eten. En lekker. En uh, meneer Luiten, ik kan u maandag even terugbellen. Dan roep ik hem even. Joop, Joop, kom even. Telefoon. Een, een of andere zenuwaleer. Hallo, meneer Van Putten. U spreekt met Els. Ik ben zo blij dat u Moet eens luisteren. Ik zit in de lift. Ik wil naar de 16e etage. Ik ben blijven hangen op de veertiende. En ik kan er niet uit. Uh, huh? Ja, meneer Van Putten, dat ding dat ging gewoon omhoog, stopt op een gegeven ogenblik. Ik denk, ben er, dus wat doe ik? Ik duw tegen die deur en die deur die ging niet open. Wacht even, Van Putten. Wacht even. Ik bedoel, die deur die ging toen niet open. Maar nou wel. En ik ben nog op de zestiende ook. on. on I'm crying now Night, the sun that makes the day that lights the way But when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, Her love is mine, my sun will shine. She's not there. And when I find you, I'd be so kind. You'd want to stay. I know you stay. Doodle doodle doodle doodle doodle doodle do Luister toch altijd naar Duifzaag de week door. Dat nou, we dat doorzagen, dat hebben we het eerste uur en tweede uur al gedaan. Is dat, daar hou ik me niet meer mee bezig. Maar luisteraars, wel nog met een paar lekkere uh, nummertjes uh, muziek natuurlijk. Arita Franklin, die kent u ook wel hè. En die gaat voor u bidden. I say a little prayer for you. Dadelijk Hans was die gaat het van oh, mij overnemen. Make Dat is de Rita ook voor het bidden, hoor, want het moet natuurlijk lukken voor ons. What dress to wear? Nou, Hans heeft geen jurk aan, zie ik. Zal de plaat niet meer verstoren. Die, uh, Rita Frank. Oh, ongelooflijk. Schreven, maar... Ja, maar ze heeft wel soul, hè? Ze heeft zo. Dat, uh, dat staat buiten kijf. En uh, uh, ze heeft het dan over de liefde. dat uh, Haar gebed uh, ja, moet beantwoord worden... als het gaat om uh, de liefde van iemand... waar ze dus kennelijk een oogje op heeft. Maar ja, de Supremes... die vallen haar dan weer in de reden. Want die zeggen van... Ja, uh, Rita, you can't hurry love. Dat ken echt niet... I need love, love to ease my mind I need to find, find someone to call my me at night For something tender arms To hold me tight I keep waiting I keep on waiting But it ain't easy It ain't easy Diana Ross en the Supremes en uh, Phil Collins deed dat een stukje, uh, of, uh, uh, nou, een stukje later. Nee, flink wat later deed die dunnetjes over. We gaan uh, eruit, laatst eruit. Met een instrumentaaltje. Nou, bijna helemaal instrumentaal. Er wordt nog wel wat in uh, gevocaleerd, zoals dat is. Het is Enya met Aureo Flow. Ik neem afscheid van u. Dit was Duits de week door. Ik ben er volgende week weer om, uh, om te zagen. Veel plezier strak met Hans Wassenaar... die natuurlijk gaat zorgen voor nog veel meer uh, leuke muziek. En uh, ook Zandvoort Niels heb ik begrepen, toch Hans? zeker. Is... Ja, kijk. Uh, jazeker, zegt hij. Nou. Dus u hebt het uh, zwart op wit nou. Het bewijs staat achter me. Dank nogmaals voor het luisteren. Ik neem afscheid. Maak er nog een goede week van. En uh, wat mij betreft tot volgende week dinsdagavond... om 10 uh, uur weer met uh, Tussen App en Vloed... Met easy listening music, jawel. En dan om 9 uur op uh, woensdagochtend weer Duifzaag de week door. Dag.